Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot boven de 1600. Dat zegt het militaire bewind van het land. De internationale luchthaven in de hoofdstad Nepido is vooralsnog ook gesloten... omdat de aardbeving een verkeerstoren heeft laten instorten. Vluchten van hulporganisaties moeten daarom uitwijken naar andere vliegvelden... verder van de rampplek vandaan. Meerdere landen hebben inmiddels hulp toegezegd en ook gestuurd. Ook de Verenigde Naties maken geld vrij. Hoe de internationale hulp gecoördineerd moet worden is niet duidelijk. In Myanmar woedt een burgeroorlog. Het vakantieschip van de Zonnebloem heeft een aanvaring gehad in Duitsland... en is daardoor beschadigd geraakt. Alle bijna 150 opvarenden moesten daarom van boord worden gehaald. Er is niemand gewond geraakt. Door de aanvaring met een vrachtschip zit er nu ook een groot gat in de romp... Het speciale schip van de Zonnebloem wordt gebruikt voor vaarvakanties voor mensen met een handicap. Een Nederlandse wielrenner is omgekomen na een wielerronde in België. Het gaat om een 22-jarige man uit Dordrecht. Hij deed gisteren mee met een koers in de Ardennen. Het ongeluk gebeurde na de wedstrijd op een brug waar de wielrenner botste met een vrachtwagen. De mascotte van Manchester City doet aangifte tegen sterspeler Erling Haaland... De vrouw die in het pak zat zegt dat ze in oktober na de wedstrijd klappen op haar hoofd heeft gehad. Ze zou daarbij ook een hersenschudding hebben opgelopen. Manchester City zegt dat Haaland de mascotte alleen aaide. De vrouw zegt dat ze verbolgen is over de manier waarop de club met het incident is omgegaan. Er werd nooit met Haaland gesproken en daarnaast werd het contract bij de club kort na het incident niet verlengd. Het weer droog en zonnig met temperaturen rond de 12 graden. Vanavond opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Dan ook regen vanuit het noordwesten. Morgenmiddag is het weer droog. Het waait dan stevig en is een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort...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 Ja. Ja. Nou, ik ga erover nadenken, jongens. Oké. Okay, nou <laughs> maar ja, zover ge... is het nog lang niet, hè? Want... Nee, ik ga nee, de sfeer ook verder is niet het voor het gepest, hoor. Het We worden het... er nu wel mee geconfronteerd, hè? Ja, met, het, uh, met dat nieuws. Het idee alleen al. Ja. Uh, dus trap weg. Ja. ja. Wie verzint nou zoiets? Ja, nou, echt.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 Mogen we je gelukkig weer verwelkomen bij de Zandvoortse Radio. Zijn we heel blij mee. Ik en, ook. En uh, ja, vandaag heb je weer een, uh, een mooi stuk uh, prologie uh, meegenomen. Wil je er nog, voordat we daaraan uh, gaan beginnen, nog wat over vertellen? Nou, het gaat over een ontvangen. Dat vond ik wel eens een keertje een passend stukje. Iets uh, van mijn achtergrond. Leuk. Uh, dus uh, Leuk. de familia familiare betrekkingen, zal ik maar zeggen. Zeker. <laughs> En heeft het met strand te maken? Nou, mijn vader was strandwachter en oom Piet was ook strandwachter na de oorlog. Oké, oké. En later is hij een café begonnen. Kijk, nou... Maar dat komt in het stukje voor als het goed is. Dat horen wij in het mooie stuk proëzie. We gaan de tijd aan jou geven, Marco, met een mooi stuk proëzie. Ook op deze zaterdag weer. Oom Piet...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 Ik denk dat het meer mazzel was. Ja, zou so ja, dat nou, dat het? Nou, je kon het best goed. Als je van uh, oom ja. wint, dan uh, ja, moet maar toch goed, al het je toch wel wat goed, als je van Max zullen. van Euwen uh, een gesigneerde ja. uh, prijs ja. meekrijgt... dan ben je niet zomaar iemand. Ja, ik het, nee, er uh, kwamen uh, geen pannenkoeken daar uh, in de <laughs> Dat uh, Wou uh, ik zeggen, dat, dan, dan betekende je ja. echt wel wat op dat gebied. Ja, ik heb die trofee, die heb ik nog. Echt waar? Ja, die heb ik bewaard. Geweldig, ja, ja die koester je natuurlijk. Ja, dat zijn mooie dingen in het leven. Fantastisch, ja.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 en een flesje. Een limonade verkopen. Ja, limonade ja, verkopen. Ja, ja, ja, en een ja. ijsje. Dus dat was meer iets van na de herfst. En ik geloof dat dan in het gemeenschapshuis. Uh, dat ze daar uh, samen kwamen. Mm. Maar goed, ja, dat is, uh, ik heb dan niet zwart op wit staan dat het uh, allemaal zo is. Dus als het anders is, dan. Ja. krijgen we dat vast wel te horen van uh, andere mensen. Ja, dat, dat dus, zou ja, eigenlijk misschien zijn er nog wat mensen weten. die er wat over weten. Ja, ja dat zou de schakers in Zandvoort zullen dat wel weten. Ja. Ik heb de traditie in ieder geval niet voortgezet. Nee, maar, je bent niet uh, doorgegaan met schaak? Nee, ik ben, nee. Uh, op andere vlakken ben ik uh, doorgegaan. Ben ja. ben ik, ben ik door, er stond uh, ook niet schaakmat uh, uh, en, en daarom nee, zit je hier toch, natuurlijk. Niet schaakmat gestaan meer verder.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 Deze sloot aan, uh, mooi aan op uh, het stuk progressie van uh, Marco Temes. We gingen naar uh, on the beach. Nou ja, ja. kwart over vier geweest. We gaan niet naar uh, on the beach, maar nee. gaan we gaan het hebben over uh, racen. Cfm, race en pit report. report. Ja, voordat we naar uh, Rennenloosen overschakelen, is vanuit de uh, studio Zandvoort uh, nog een uh, racebericht. Ja, omdat het een Zandvoortsberichtje is, want op 20 april zal de 17-jarige Jeffrey van Zon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 met een noodvaart het door naar Rendel. En niet meer naar Beverwijk, hè, Rendel? Goedemiddag. Hey, ge een, he een hele goede middag. Hele goede middag. Ja, daar middag. Ja, moeten we nog steeds even aan okay. wennen, hoor. Dat we niet meer naar Beverwijk gaan, maar, nee, uh... dat, dat, ja, weet je, maar... Weet je, ik ben heel druk bezig. We zijn druk bezig om misschien een huis te kopen. Dan gaan we gewoon weer... echt gewoon weer theater van de Autosport gewoon verplaatsen. Komt helemaal goed. Ah, Eén kijk. Cool, maar wel gewoon een hele echt racecafé. Kom je naar Zandvoort? <laughs> ja, nou, nee, wie weet, nee, toch? Nee, nee, oh. nee, nee oh. kom je... Niet in Zandvoort? Nee, nee helaas niet. Nee. Ik, We hebben het nee. ongesteld. Wat, wat, wat ik heel graag wil, is voor mij onbereikbaar qua betaling in Zandvoort. Dus dat gaat niet lukken. Ja. Huisje, aan de, aan, huisje aan de plas hier uh, waarschijnlijk. Uh, of niet? Ja, nou, nou, nou zo ik ik wil een heel klein huisje met een hele grote loods uh. oh, ja. Ja. oh ja. Oh ja, ja, ja, ja. Je wil gewoon een loods met een slaapkamer. En dan uh, ja, een soort winkelmuseum uh, ja, ervan ja. maken. zeg maar. Ja, ja, heel simpel. Ik heb gezegd, ik wil een loods hebben, maak een huiskamer van. Maak hem van maak, maar er komen alleen reclame zitten staan. Dus oh dat, ja, vind je trouw ook een goed idee of niet? Uh, ja, gewoon... We gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon proberen. Ah, Oké. Okay. Nou, voor voor die uh, lokale ondernemers... Jeffrey gewoon sponsoren. jeugd de talent is zo'n 206-cup. Is altijd heel erg leuk. Ja, ja toch? He? Gewoon doen. Ik ja, vind het leuk doen. dat uh, die 206jes uh, gewoon uh, rijden op het circuit... Uh, tijdens de paasreuzers. Nou ja, het mooiste is... als jij nu gewoon een 206je hebt... en je rijdt op de openbare weg... en dan ben je gewoon... ja, een aangeschoten beeld, zullen we maar zeggen. Want iedereen loopt de bier op jou... en zo zullen allemaal in de cup rijden. ja. Simpel. Dus uh, nou ja, gewoon een ontzettend leuke cup. Inderdaad, uh, 30, 35 auto's. Nou, uh, gewoon. En het is inderdaad in dat soort races jongens. Het is heel simpel. Maak je een stuurfoutje of je je een keer. Gaan er gelijk zes auto's voorbij. Dus uh, dat, dat is echt heel close racing. Dus uh, Jeff, je, Jeff je kan aan de bak met zijn 17 jaar. Oké, okay, nou succes. Uh, Jeffrey, vrienden, we <laughs> gaan je volgen. Ja. Nee, nee, ja, wie we ook uh, aan het uh, volgen waren... en eigenlijk nog steeds zijn, hè. Dat zijn uh, de nieuwe... Uh, opkomende talenten in de Formule 1. Uh, ik ga er even bijna bij lachen. <hij Buenos Aires> Formule 1 bij, uh, bij uh, de, uh, Autosport. Maar uh, ja, daar hebben we ook een uh, naamgenoot voor jou. Daar hebben we Liam Lawson. Hey, wacht even. Het is nog steeds de, de, de minder sterke tak van de familie. hè? Zoals oh, oké, oké, oké. Ja, jongens, wat een sopoperaal. Wat, wat is dat allemaal? Wat zijn ze aan het doen bij Red Bull? Waar zijn we mee bezig? <hijft>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 Heel simpel. Is niet gebeurd. En uh, dus da dat is wel dat ik zeg van uh, niet oké okay wat, uh, wat er aan de hand was. Want als jij gewoon twintigste staat en gewoon wedstrijden, twintigste rijdt... ja, daar, dat is niet, ook in een Bull hoe slecht je ook stuurt... Eh, staat dat natuurlijk niet mooi op je konto. Zullen we dat allemaal ophouden? Zeker weten. En, ja. Maar wat ze, wat ze nu uiteindelijk hebben gedaan... Uh, dat ze gewoon Tsunoda, die ze in principe gepasseerd hebben in het begin van het jaar... Uh, en ze zeiden Liam kan die druk beter aan en Tsunoda kan dat niet... Uh,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 die uh, naar, uh, naar hun toe waren gekomen met het paal van... Uh, kunnen we niet uh, weer terugschakelen naar het uh, andere team? Nou ja, het begint wel steeds meer een team te worden... waar, waar, waar volgens mij steeds meer fantasieverhalen lopen. Uh, ik vind het gewoon jammer. Kijk...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 Uh, die komen allemaal heer van Honden ook een keer op bezoek. En die moet eigenlijk, verwachten ze wel, dat hij wel in het middenveld gaat staan en niet op plaats 20. Nee, ja, ik, vind dat nee. een, ik vind dat een zwaar druk. Ja, dat is ook zo. En je kan mij oprapen, en het zou zomaar kunnen gebeuren, dat uh, Liam Lawson uh, in één keer in die uh, Racing bowl uh, in één keer uh, daar uh, in Japan uh, gaat presteren. Nou ja, kijk, als je met die Racing bowl voort, je nodig ook op te staan.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 Helemaal niet. Maar Liam Moss heeft maar één taak nu. En, en, en dan kan je wel zeggen van... Ja, maar hij komt nieuw bij het maar Hij komt nieuw. Nee jongens, ik Formule 1-auto trappen met het hok. Formule 1-auto is een Formule 1-auto uh, Hij moet vol jaar, Anders is die jongen gewoon... Eigenlijk gewoon uh, bijna einde carrière. En Zodra, ja, die moet natuurlijk wel... Voor die racingboos komen te zitten. Ja. Dus uh, er ligt bij een heleboel rijders... Ligt de druk enorm hoog. En, uh, en uiteindelijk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 dat ook kan. Uh, dat is nog een heel grote vraag. Uh, maar, Tsunoda heeft toch zijn verleden verrast. Hè. Die kan op een gegeven moment hele gekke dingen doen, en heel snel zijn, dat hij dat misschien zelfs max voorbij gaat. Ik denk dat ja. uh, de, de meeste ja. ook uh, van de, de autosport uh, en dergelijke, met name dat uh, Liam Lawson en het uh, Tsunoda verhaal uh, goed in Japan in de gaten gaan houden. Denk je ook nou, niet? Ja, ik, het is wel simpel. Ik denk dat het tijdens de eerste vrije training al gezien. <laughs> Want, weet maar, dat alle twee gewoon gas gaan geven. <laughs> ja, echt gas geven. Alle ja. twee. En weet je wat leuk is, die auto's die lijken ook uh, qua livery heel erg op elkaar natuurlijk. Alle, allebei wit uh, voor uh, Japan. Dus uh, je vergist je zo dat je in de verkeerde auto stapt, uh, denk ik. Misschien gaat een van de twee dagen wel weer bij het verkeerde team stoppen, bij de pitstop, je hebt geen idee. Maar dat kan ook wel gebeuren natuurlijk. is verleden ook wel gebeurd. Dit wordt een hele spannende kapperie voor alle twee. Ook voor Red Bull, hè? Want is het nou zo dat Liam gewoon echt die Hadjar helemaal wegrijdt en ver voor het Snowden zit? Dan kan je wel gaan afvragen: hebben die jongens de goede keuze gemaakt? En dat ja. is het ontzettend rommelig. Voor, voor uh, gaat uh, Liam dadelijk in die Racing Ball ver achter Hadjar eindigen, of dan ook ergens uh, op de 17, 18, 19e plek? Dan is het gebeurd. Ja, dan... Dan is gebeurd voor die jongen, einde carrière, klaar. Ja. Maar het ik... probleem wel, Red hebben heeft één probleem... ze hebben geen opvolgers gezet. Ze hebben niemand meer in het talentenprogramma... en die hebben ze inmiddels allemaal de deur gewezen. Ja, ze en, hebben uh, aangeklopt uh, bij uh, Williams uh, en die zei ja. van... Uh,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 Tegenwoordig. Nou ja, het hoort er wel een beetje tegenwoordig. Het is hier in natuurlijk altijd wel een beetje geweest. Maar dit seizoen is er wel heel veel aan de hand hoor. <laughs> Ik denk van oh, ja. oké, okay. kijk verraaien die gedisqualificeerd wordt jongens. Nou, waar hebben we het over? Hè? Maar, uh, de, de, de, er gebeurt natuurlijk best wel heel veel nu al. En uh, we zijn pas twee wedstrijdjes zout, hè? Maar, uh, ja, dat is ook zo. En, uh, dus, uh, in Amsterdam hè, gaat die hele mooie tentoonstelling komen ja. natuurlijk hè, voor uh, de Formule 1.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 uh, jongens, een fantastische tentoonstelling. Met uh, uh, geschiedenis van de Formule 1. Uh, de de Molenkok staat er onder andere van Grosjean, die in die brand heeft gestaan. Nou, dan kun je eens zien hoe dat eruit ziet daar zo fik. Uh, uh, er zijn diverse auto's. Uh, een hele grote collectie helmen van een goede vriend van mij die daar staan. Uh, dus, en er komen waarschijnlijk ook wel een paar helmen van mij die gaan die kant op. Uh, dus het is, het is een fantastisch mooie tentoonstelling die, uh, die, uh, die daar plaats gaat vinden. Je moet daar gewoon heen. En het is van 17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 Die, uh, met die vier kilometer op het, uh, op het uh, circuit ook. En dan heb je ook okay. de zandvoort uh, dus, uh, ja, hard circuit run Dus de hardlopers die komen ook op vier het uh, circuit. Oh, ze krijgen morgen heel veel wind, heb ik begrepen. En het wordt uh, ja. zwaar weer, hè? Oeps. Ja, ja het oh. wordt klunnen voor ze. Ai, ai, ai, ai. Nee, er komen de dertig van Zandvoorters... die komen er toch wat beter uit vandaag. Want ja. het uh, zonnetje schijnt heerlijk. Hè, hier. En niet zoveel wind. Nee, maar morgen ja. schijnt het echt slecht weer te worden. Nou, uh, ik ben blij dat ik nee gezegd heb tegen mijn maatjes. Want ik had altijd niet op de fiets gezeten. <laughs> en ze wilden ook uh. een hadden, Ja, ja, ja. Nou, 120 kan je ook doen, hè? Dat had je dun door je broek gelopen, hoor. Ja, maar dat was wel klaar. Ik denk, ik denk dat ik in de Dorpstraat bij een cafeetje al gestopt was. Dat was Kijk, ja, ja, ja, ja. Uh, Heel verstandig. Grendel, dankjewel. En tot, <laughs> nee. tot de volgende. Absoluut. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dag, Grendel. Dag. Hoi, dag. Hoi.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 Guess mine is not the first heart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 Kan ik het aan, of is er een deel wat zich heeft betaald? Heb ik alles weggestopt? Want ik kan niet zien of het beter wordt. Oh,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 Dat is uh, uh, die, die zakken die jaarlijks worden uitgedeeld... Uh, uit dank voor alle mensen die hun uh, af, groenafval altijd zo netjes hebben... Uh, uh. Hoe noem je dat? Uh, uh, ja, gescheiden. G juist, de GFT g hebben ja, het dan over. Ja, gescheiden hebben uh, afgevoerd. En die nu dan gratis zakken mogen... compost mogen ja, ophalen. Ja, die mochten ze dan uh, ophalen vandaag, in, vandaag uh, bij, de, bij de remise. Ja. En in uh, Zandvoort waren er 2000 zakken. En, uh, 2000? En, en uh, in Haarlem hadden ze 10.000 zakken. Maar ik vond het wel leuk. Ik denk, ja, ik weet zeker... en dat we, weten we aan Zandvoort dus ook... dat er gewoon in Haarlem veel meer zakken zijn natuurlijk. Dus... Uh,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 En um, half twee uh, vertrekken de, nee, de laatste uh, de, uh, de omloop begint zelfs om uh, acht uur. Nou, ik heb hier het programma. Ja, ik ook. Ja. Maar, <laughs> nou. De omloop staat hier om uh, acht uur op het uh, programma. Okay. Tien uur dan voor de circuit run specials. En dan uh, tien of tien uh, de, de kids die dan aan de circuit run gaan. Uh, en dan uh, de vier kilometer, de one lap om elf uur, twaalf uur, twaalf kilometer... 13.30 de 10 Engelse mijl, dat is 16,1 kilometer. En dan op 16.30, dat is dan de grootste circuit run, hè? En dan de sluiting finish, circuit run, zo rond half vijf. En dan kan het feest beginnen, want iedereen is binnen in het dorp. Zo dus, is dat, zo is dat. Zo is dat, wij zijn... En er, dan uh, ja? wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk met de auto te komen, hè.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 En jij bent erbij. Als ik tenminste niet was, komt te zitten in een file. Ja, je weet het maar nooit. Je neef kan met, tel, met hè? Met zoveel mensen die komen. Nee, inderdaad. Uh, okay. Ik weet het niet. Hey, ik wens je een heel ja. fijn weekend. Maak er een fijn weekend ja, van. Vergeet de klok niet, hè. Van twee uur naar drie uur aankomende ja, nacht. Ja, ja, ja zomertijd. Ja. Voorjaar. Uurtje vooruit. eerder. Vooruit. Uurtje eerder naar bed. Ja. Voor, dat was het, uh, dat eestje gruggetje, Voorjaar. Vooruit. Vooruit. Nou. Ja.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 Vergeet ik het bijna te zeggen, de wedstrijd van SV Sanford. Helaas geëindigd in een 3-1 verlies daar in Medenblik. Dus uh, hopen dat het volgende week beter gaat. 3-1 verlies SV Sanford.